Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël zegt dat ze meer eten, drinken en medicijnen toelaten in de Gazastrook. strook Daar gaan nu wat vrachtwagens de grens over... al proberen groepen demonstranten uit Israël de trucks met hulpgoederen tegen te houden... Dat vertelt verslaggever Sander van Hoorn, die bij de grens staat. De mensen hier die willen niet dat hulp naar Gaza gaat, want zeggen ze die hulp die komt niet recht bij uh, de mensen die het nodig hebben in Gaza. Die hulp die wordt geconfiskeerd door Hamas. En met die hulp uh, maken we dus onze vijand het makkelijker. En uh, laten ze eerst de tijzelaars vrijlaten. Toch worden er nu dus voertuigen doorgelaten. Die worden wel eerst gecontroleerd door het Israëlische leger. Er komen steeds meer arbeidsongeschikte bij. Het UWV verwacht dat er dit jaar meer dan 850.000 worden. Zij krijgen een uitkering. De stijging komt deels doordat het UWV te weinig mensen heeft... om te controleren of iemand echt niet meer kan werken. En tot die tijd krijgen ze dus alvast een uitkering. Het worden zware tijden voor rokers op Schiermonnikoog. Vanaf juli mogen supermarkten geen peuken meer verkopen... en dat is de enige plek op het Waddeneiland waar je nu nog je pakjes kan halen. De supermarkteigenaar zegt dat hij al verschillende keren... bij de burgemeester aan de bel heeft getrokken, maar dat het niets oplevert. En Christophe uit het Vlaamse plaatsje Haaltert heeft behoorlijk stinkende kleren. Hij brak afgelopen weekend het wereldrecord barbecuen... Hij stond 81 uur non-stop burgers te flippen en worstjes te grillen. Het is er eigenlijk vier dagen als dat, dat ook wat geweest. Eigenlijk vooral genieten. Behalve de laatste paar uren vandaag. de dag ik toch wel de man met de hamer tegenkomen, zoals te zeggen. Hij deed het niet voor niets. De actie van Christophe was voor een goed doel. Hij stond 81 uur met zijn neus in de rook om geld op te halen tegen kanker. Het weer nog. Droog met vooral in het westen wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag maximaal 8 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 You Turn me on like a light switch When you're moving your body around and around Now I don't wanna fight this You know how to just make me want you Turn me on like a light switch When you're moving your body around and around You got me in a tight grip You know how to just make me want you, baby Do you love it when you keep me guessing? guessing when leave and then you leave me stressing stressing. Uh, uh, uh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 Just make me one Voor mij uh, onbekend. Hij heet uh, Charlie Poet, als ik goed heb. En uh, hij, Poet, zingt, mooi hij, naam. Zingt. Ja, hij zingt. Ja, hij zingt zeker. Dat uh, hebben uh, we gehoord. Hij zingt niet eens slecht, hoor. Hij zingt helemaal niet slecht. Uh, ook. Ja, We zijn begonnen aan het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Welkom Goedemorgen Zandvoort. Hier live in Rabbel. Absoluut. In, uh, uh, heel gezellig is het hier. Ik ben ook van harte welkom tot 12 uur hier.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 ...voorgaande weken is gebeurd op politiek gebied. Uh, nou, maar uh, Steek van Wal zou ik zeggen. Ja, goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Ja, ik, ik kreeg uh, te horen dat mensen bij dit programma het politieke stukje misten. Dus ik dacht, daar, daar spring ik natuurlijk graag ja, in. Ja, nee, prima. Ja, uh, uh, ik zit twee keer per maand in de raadzaal... ...bij de commissievergadering en de raadsvergadering. En januari, hè, altijd de eerste politieke maand ook weer van het jaar... Uh, ...zit altijd vol met belangrijke dingen. Net zoals dat ze in december... Uh,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 uh, uh, en in dat coalitieabonnement werd gevraagd om een nauwkeurige evaluatie van ja. de side-defense. Want de afgelopen drie jaar eigenlijk was de hele Raad het daar wel over eens. De side-defense die tijdens de Formule 1 plaatsvindt in het dorp is niet wat mensen het liefst gewild hadden. We hebben natuurlijk ook één coronajaar gehad, dus dat speelt natuurlijk ook wel mee. Maar ja, toch steeds die 100.000 euro bijdrage van de gemeente eraan.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 Ja, twee, we gaan twee er straks, weken het uh, daarover? We gaan er straks over praten met uh, Sanders en Bos. Ja, die van, zou uh, daar. Ik, bedoel, ik denk dat hij. Uh, wel iets ja, over kan vertellen. Heel blij is Met uh, het uh, geld. Ja, ja dat weet ik nog Maar de oppositie was uh, tamelijk kritisch. Die was snel buitenspel gezet? Nou ja, die was niet tevreden. Zoals. Uh, nou ja, wel vaak gebeurt natuurlijk in de Zandvoortsraad. Er is een uh, coalitie met een meerderheid. En uh, die hmm. kan natuurlijk in principe. Die hoeft niet per se rekening te houden met die minderheid. Ja. Het gebeurt wel deze periode vaker. Dus de sfeer is wel echt uh, beter in de politiek. In Zandvoort, dat is ook natuurlijk wel eens anders geweest. Of maar de, de voornaamste kritiekpunten van de oppositie was eigenlijk gewoon... Ja, Als, als je elk ander evenement organiseert in Zandvoort... Um,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 we hebben nog nooit zulke hippe toiletten nee, gezien. Uh, nee, absoluut. De, en hoeveel hoe gilden is daarmee gemoeid? Uh, die moet ik nog even ja, opzoeken. Dat is een paar honderdduizend euro voor, ja, daar wordt de wel, oh, ja, daar wordt wel wat voor, uh, Bevraagd, voor, he, voor ja. uitgetrokken, inderdaad. Maar ja, iedereen zei van: dit is heel belangrijk. Zeker ja, ja. om het toegankelijk te maken voor uh, gehandicapten. mensen die. Uh, ja, gehandicapte, ja, invalide personen. Ja. Uh, die dat ook uh, belangrijk vinden. Nog iets opmerkelijks afgelopen dinsdag.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 uh, maar er werd vorige zomer asbest gevonden in de grond. Precies. Daar worden nu betonbladen neergelegd en dat wordt uitgebreid met parkeerplaatsen. Nou, dat ziet er in ieder geval niet uit dat daar nog uh, nee, nee, uh, asielzoekers op kunnen worden gehuisvest. Dus ja, nou, nou uh, het wordt sowieso een probleem. Het laatste, ja. laatste woord is er nog niet over gesproken. Nee, zo de, zeker niet. Dus, uh, en, en zijn er al meer dingen die uh, uh, komende maand gaan spelen?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 uh, lees nog even in de krant het stukje over het HDMZ Museum. Ja, ja ook uh, want die, uh, die Dat pand is verkocht. En er zijn we natuurlijk, uh, nou, misschien meer de Zandvoort wel, wel eens binnen geweest. Prachtige ruimte hebben die. Die ging natuurlijk uh, een tijdje geleden failliet en uh, dicht. En, uh, maar wat ermee gebeurt. Veel Zandvoort hopen op een culturele bestemming. Maar. Dat, is niet duidelijk. Of dat het ook gaat worden. Ja, maar die kansen kan zijn aanwezig, hè? omdat het gekocht is door iemand in Haarlem die ja. uh, ongeveer het zo doet in Haarlem. Ja. En uh, uh, ik heb begrepen dat de wethouder Bluis al uh, gesprek heeft gevoerd met deze man. Dus ik denk ja, dat er uh, een, politiek een, uh, nog iets uh, ja. daarin gerolled heeft. We moeten Bluis even uitnodigen.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 kennelijk, blijkbaar lag het nooit, kennelijk lag het toch al nooit aan mij. Goed, uh, mooi muziekje, We hebben uitgezocht, uh, uitgezocht was het door uh, Thomas, en, uh, oh, oh sorry, uitgezocht door Cor, want die staat nu achter de knoppen. Cor <lacht> staat erbij. Cor staat achter de knoppen en uh, heb je hem helemaal al doorgehoord, de hele...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 Ja, maar dat is daarvoor bel je nu echt uh, te vroeg, vroeg, hè? Vroeg, denk maar, denk dat kan ik maar... echt nog niet. We zijn, we zijn echt bezig met. Uh, ja, met Natuurlijk zijn er een aantal maar... dingen. Er zijn natuurlijk een aantal dingen die gewoon uh, de vaste waarden zijn, dus dat, dat gaat ook gebeuren.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 Zo'n zo kermis, uh, zo'n reuzenrad, die heeft natuurlijk ook andere kermissen. Dus we ja, moeten even uiteraard. kijken wanneer ja, die ergens ja, anders ja, wegrijdt. En, en, uh, maar wel, wel, wel op dezelfde plek op uh, ja, naar, naar zeker. de ja, nee, ja. Daar, ja. Ja. Ik kan, ja, Maar ik had ja, begrepen ja, ja. Dat, dat het reuzenrad geen geld kost. Dat het zelfs een uh, is. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar dat is ook hard nodig natuurlijk. Want het reuzenrad vraagt gewoon entree. Dus nee, dat begrijp ik. Maar, die, die kost... maar dat, ja. dat, dat gaat dus niet van het geld af. Dus uiteindelijk... Nee.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 Nee, ga ik je nog geen uitspraak over doen. Want daar zijn wij echt nog te vroeg voor. Wij zijn nu eerst met de gemeente bezig om de concessieovereenkomst verder af te maken. We hebben net afgelopen dinsdag de raadsvergadering gehad. De raad heeft wat minutie meegegeven aan de wethouder. Daarover moeten wij nu het gesprek gaan voeren met de wethouder. En daarna kan ik pas echt iets zeggen over hoe wij het programma gaan bouwen. Ja, maar goed, in, in, in het stuk van de gemeente stond, hadden ze zelf al een, een, een soort voorzet gegeven. De twee weken in de aanloop naar de dus kan pliek volledig in het teken van Formule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 Maar er zijn natuurlijk ook best maanden, ja dan is, het, dan is het wat minder. En dan zou het mooi wezen als we um, door deze um, manier van Zandvoort uh, te tootestellen dat je, dat je, dat je, dat je terugkeerend bezoek krijgt. Ik heb wel het idee dat uh, Zandvoort-Swinters al een stuk drukker is dan vroeger. Mooi, dat is heel goed.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 Ja, dat, nee, beetje, dat, daar, daar kan ik zo wel even niet zeggen. Nee, nee, oké, okay, oké. Okay. Ja. Je bent ook uh, verbonden aan de Sneekweek en het TTI-festival, ja. dat klopt hè. Ja. Uh, ja. Gaan er daar elementen van komen die uh, hier, uh, hierheen zouden moeten uh, of, of kunnen ja, komen? Ja, natuurlijk neem je die kennis en ervaring mee, uh, kijk je wat, uh, wat op andere plekken ook goed werkt en ga je kijken of dat ja. of antwoord ook goed past, dus uh, jazeker zeker, gelukkig wel. Ja. Maar uh, kijk, als je aansprekende uh, uh, zeg maar, muziek uh, wil tonen hier, hè, met bands of mm. uh, zangers, die zouden eigenlijk al vastgelegd uh, moeten, moeten worden natuurlijk nu al, ja.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 Maar het is vrij kort natuurlijk. Vijf maanden voor een... Ja, groot dat klopt. Groot ja, wij hadden de, kijk, het, weet je, ik ben hartstikke blij dat dit, uh, deze discussie zo gelopen is. En mm -hmm. dat de uitkomst is, is hartstikke mooi. Eh, natuurlijk hadden wij die liever drie maanden eerder gehad. Daar raak ja. ik daar heel ja. duidelijk over geweest. Uh -huh. uh, buiten kijf. Alleen, dat is niet hoe het, uh, hoe het werkt. Uh -huh. En uh, dit is nu uh, ons uh, het gegeven. En hier hebben wij mee te dealen. Ja. Kun je je voorstellen dat er inwoners van zover zijn die zeggen van... Nou, uh, voor mij hoeft dat allemaal niet. ik uh, moet zelf 40, 40, 50 euro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 ook zou best bereid zijn om daar een steentje aan bij te dragen. Ja, maar die hebben, die, die, die, ja, die hebben geen behoefte om in de dorpen iets bij te dragen. Nee? die hebben een tent, ja, hebben, een klopt, camping waar is. ze natuurlijk ja. bezig zijn. Hè? Ja, en ja, ja, uh, ja, ja. Wij hadden, vorig jaar hadden we Slim FM, uh, mm -hmm. dus uh, weet je, um, daar zijn we mee bezig, dat soort dingen. Dus we zijn echt wel aan het kijken met nee, het dat Wordt er meer samengewerkt met, met de middenstand dan, uh, dan afgelopen jaar?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 uh, Tot een goede uitvoering te laten komen. Er is ooit gesproken over schermen hè, in het dorp, met waarop die race ja. al te volgen zou zijn. Ja. Zouden die er kunnen komen, of niet?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 ja, ja, ja we hebben ja, nu ja. wat middelen gekregen van de raad dus ja. uh, dat zou wel mooi zijn. Ik ben bij veel Formule 1-evenementen geweest, onder andere in, in, in Australië en die hadden een mm -hmm. race hadden ze bijvoorbeeld een, een, een Joe Cocker staan waar 40 50 duizend ja. mensen op afkwamen. Ja, ja, ja, ja. daar moeten we moet u niet aan denken. Ja, ja maar we hebben het hier over hè. ja dat klopt ja. Uh, met he? alle respect jongens ja. en, en ik ken die plannen. Ja. ik weet ook de plannen van, van, van, van, de, van de ambitie eerder. hartstikke leuk en goede ideeën. ja Joe Cocker um, is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 Um, en ook het nou, strand ja, gaat je dat niet lukken, want je hebt te maken met vloed. Um, dat, dat, dat zijn gewoon uh, ja. dat zijn enorme uitdagingen als je ja. dat in Zandvoort wil doen. Ja. De, en we hebben die verwachting ook niet voor de komende editie, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar goed, het, het, het wordt wel groter opgepakt dan, dan, dan afgelopen. Het programma wordt breder. Het ja. programma wordt breder, we gaan sport- en speldingen toevoegen. We gaan kijken wat we nog meer kunnen toevoegen. Uh -huh. uh, maar um, verwacht niet dat, uh, dat we hele grote artiesten neer gaan zetten. Dat, dat, uh, dat niet.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 begin maart weten we echt wel ja, niet meer. Ja, want voor je het ja. weet is het augustus, hè? dus dan uh, weet je ook, het gaat, uh, ja, ja, ja, gaat allemaal zo snel ja, wij worden. Moeten, wij moeten gewoon heel simpel, ja. wij moeten voor, voor mei, of in mei een, een vergunningaanvraag uh, hebben, en dan hebben wij het programma Echt Rond. Oké, okay. Sander, mag ik je hartelijk ja? danken voor je commentaar, ja, en, uh, ik en veel wens succes. Je nog aan, veel succes, en ik ja, wens hoor, je een heel goed, heel goed weekend. Dan we we elkaar nog. wel dank jullie ook. Goed weekend. Oké, okay, hoi, hoi, dag. dag. Bye, on ABX, so much going on. Don't know. Don't know. So much trouble. Bless my eyes this morning, mm sun Jason is on the rise once again. The way that the things are going, anything can happen.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 Yeah, I'm in. Yeah, yeah. So I get brave and fence today Fence the day I'm gonna come at sin, sin, sin Follow Africans, how are we? How are we? <laughs> and listen to the street people talking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 Give a little give a little day. Give a little day. Give a little day. Oh give yeah. a little day. Give a little, give a little day, give a little day, give a little day, so much trouble in the world. Oh, so much trouble in the world. So much trouble in the world. Travel young, travel young. Goed, prachtig nummer. Uh, ik weet niet eens van wie. Weet jij dat, Gev? Nee, dat weet... Uh... Oh, dat weet Cor. Met Cor. Wat zei je? Bob, uh, Bob, Bob Marley? Bob Marley? Die ken die ik niet, die ken ik, die ik niet. Ken nee? nee, die ken, dus ken nou, ik natuurlijk niet. Wel, uit Jamaica zo, oh, komt... Ja, dat klopt, ja. En uh, uit, ja. Cuba, uit Cuba komt uh, Gorgen. Uit Cuba komt Gorgen. Ja, ja dat Cuba is Cuba wel. Gorgen, gorgen <laughs> Martinez Galan. <laughs> ja, uh, ja, welkom. Uh, het over trio Galantes. Ja, we gaan het over Trio Galantes. Wat een paar weken geleden eigenlijk ook al op zou treden. Maar dat ging toen niet door. Wat gebeurde er toen? Toen, volgens mij, nou no, niet volgens mij, <laughs> een van de bandleiders kon helaas niet ja, van jongen. He? Uh, de onzander, privé-omstandigheden. Dus we hebben, hebben gekozen om die concert tot een maandje of twee te verplaatsen. Ja, want toen... En dat wordt dus nu... En dat is Ninu. 28, ja. 28 januari. En morgenmiddag. <laughs> In de krocht. En, uh, In de krocht. Want jij, jij moest Om toen eigenlijk. Dat, jij, dat programma moest jij toen uh, helemaal veranderen, zeg maar. En, uh, hoe is dat toegegaan? Dat was heel spannend, sowieso. Ik denk, we, we moesten bijna, binnen 24 uur in een nieuw programma. Ja. En gelukkig konden we het Alina Sanchez doen. Uh -huh. een, een, een heel goede zangeret uit Cuba. En uh, samen met mijn collega Pedro okay. en nog een paar muzikanten, daar hebben we een heel ja. mooi programma. Ja. En de, en de, en de mensen die toen een kaartje hebben gekocht. Uh, die mogen nu gratis binnen of niet? Zo werkt het nee, niet, hè? Nee, nee, nee, nee. Okay, nee. Het is voorbij. Het is voorbij. Het is voorbij. Ja. Nee, ja, maar nee. ja, morgen staan ze de nee, nee, gewoon... Nee, nee, nee. Uh, ik maak, een... maak een grapje, maak een nee, grapje. Een Als helft. iemand heeft dat de kaartje toen gekocht en kon niet... ...van, van ja. welke reden dan ook... Ja. Uh, ...ze mag meebellen. Oh. En zonder okay. mee te bellen, dat had niet lukken. Nou ja, ik zou dicht bij de telefoon blijven zitten... ...want het was hartstikke <laughs> druk. Nee, oh, nee, dat valt wel mee. Nee, we hebben morgen trio geland. Dus het is een, een goede groep, hè. Ze maken mooie muziek... Volgens mij. Ja. Ja. Het is een goede groep. Uh, ze maken hele goede. Zo dat niet goed zijn, komen ze niet nee, hier komen naar Nee, die komen sowieso niet. Nee. Uh, nee. Wat spelen ze uh, zo algemeen? Cuban Latin Music. Ja, en uh, noem, <laughs> ja, men, noemen ze nummer. Nou, een hit van salsa diva. <laughs> Ach, bijvoorbeeld of, uh, Los Pansos trio Mat Matamores. Ja, klopt, ja. Ja. Ja, ja, nou, ja, ik heb er voorbereid. voorbeeld van. Hè? Goed, goed gedaan, jongen. Ja, die, die, Hans, die Hans is ah, er nee, goed nee. mee bezig. Ik ben er gewoon helemaal hele week mee bezig. Dat is heel goed. Ja, dat, nee, het is, Maar, het is uh, maar hij doen. zei nog, hij heeft al die platen. Ja. <laughs> ik geloof het daarin. Nou, in ieder geval, het wordt een mooie middagmorgen. En, uh, en misschien kun je iets laten horen uh, wat, in, in welke richting we moeten denken. Kun je iets spelen? dat je zegt van, nou ja, morgen so, waarschijnlijk ook wel langs. Sowieso, ik denk onze publiek en de volgers kunnen een beetje over de Cubaanse muziek bijvoorbeeld de Son Montuno, de Guarachas, de Boleros Stad Centraal, ja, ja, een ja, ja. heel romantische nummer. Maar vooral liedjes dat de hele wereld kennen vandaag, zeg maar. Zijn uh -huh. grote hit En, nou ja, ik zou bijvoorbeeld een liedje nu spelen dat van Miguel Matamoros is. Miguel Matamoros, is zee de pionier, de pionier van deze beweging Cubaanse componist en die liedje heet Olvido van Miguel Matamoros. D'accord. Vámonos. Hola. Aunque quiero olvidarme, de ser imposible. Porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí. Tus caricias serán el fantasma terrible. Eso, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Y por por quiera que mires hallarás en si buscas amor, hallarás soledad. ¡Hijá! por zul que alleen zijn. Als je por naar quiera que zul por alleen quiera que je la flor de amistad. zul si vas al cobre, Quiero que me dé una virgencita ver la caridad Yo no quiero flores yo no quiero estandart Lo que quiero es ver de la caridad si tú Ik quiero flores, yo no quiero stampa. lo que quiero es virgen de la carilla. Uh, dank je, dank u. Die plaat heb ik nog gaan niet. Gaan lekker in. Doe, <laughs> Doe mij maar een bier, <laughs> mijn biertje of wat. Deze, deze, deze plaat heb ik nog niet. <laughs> hey, luister nog, even iets serieuzer nog. Want jullie uh, hebben in februari en maart waarschijnlijk ook nog een optreden. En uh, gaat het dicht hè, bij de krocht? Ja de microfoon is even oh, Tot mei is hij open, april en mei is hij open. Ja, april en mei we en en de eerstvolgende is 25 februari. Dan hebben we 24 maart. En de laatste is 21 april. Ja. Okay. Dat is de, de laatste activiteit in de krocht. In de krocht. Ja. Hebben jullie een idee waar jullie eventueel... Uh, vertel, we hebben nieuws. We hebben nieuws, we hebben nieuws, we hebben nieuws. Uh, de, de volgende, dat is, uh, dat is aan de vierde week, de vierde zondag van mei. Gaan we naar de Dorpskerk. Dorpskerk, okay. oh, wat ja. goed zeg. Wat goed. Leuk. Goeie uh, akoestiek, hè? Mooie Ja, dat gaat, ja, ja en wij, dat, dat gaat helemaal super leuk worden. Wat leuk. Ik zie jullie net uh, vrolijk meezingen. Maar spreken, spreken jullie ook Spaans? Nee, we zingen Spaans. Jullie zingen alleen Spaans. Ja, wij zingen in Ik vind wel hoor. Uh, ik pak weg negen verschillende talen. En dan spreken we nee, nee, er misschien nee, drie. Ja, ja, ja, ja. nee. Nou, dat is een goed, heel goed. Met... Nee, ook Ik zou, ik durf absoluut. te zeggen. Ik denk, Fred en Ze zijn al een tijdje mee bezig met de cubaanse, ja. latans Amerikaanse muziek, en Spaanstalige. En voor mij, ze weten meer dan ze denken. Is Cubaans een andere taal dan Spaans? Nee, nee, is het nee, hetzelfde. Dat het is niet, het is dezelfde ja. taal. Dus we, we Guadal... hebben Spaanstalige landen. Ja. En alleen Cuba natuurlijk heeft haar, haar, haar, haar eigen charme. Ja, ietsje lekker. Ja, het zingt wat meer. Da ja. zit je, zit je ja. vol mee hoor, als het nu ik helemaal niet eens. Ja, dus uh, zondag 28 januari, dames en heren. Ik ja, zou uh, zeggen, ga naar, uh, naar Theater de Krocht, want uh, daar gebeurt het, hè. Speel jij zelf ook nog mee, of niet, met Trio Galante's? Ja, ja, de trio ja kijk, mee. de Trio Galante voor op zich kan zelf uh, functioneren. zonder mij uh, support en mm -hmm. aanbesterheid.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 En dat is een beetje mijn, mijn taak. Daarvan. Ja, leuk. Ja, hey, kaartjes zijn verkrijgbaar bij de Bruna. Bruna, bij de Krocht zelf. Op de Krocht ja. en uh, bij het theater de Krocht zelf. Ja. Hè? En wat, wat kost op de, het? Op, de, de, op het moment uh, ja. dat je erin wil. Op, uh, de, ja. de, de, de, de, de deur gaat om twee uur open, geloof ik. Ja. Ja. En om drie uur begint. Het. En, en, en hoe, ja. hoe, hoeveel kost een kaartje? Want is 17,50 oh, 17 euro. Oh, 17,5 euro. Dan heb je wel een hele leuke middag. Hè, volgens ja. mij. met de afterparty. Met de afterparty? Kijk, helemaal uh, leuk natuurlijk. Kan je nog een ik denk doen? Voor, voor sommige mensen, maar als ik, als ik zeg, voor sommige mensen dat niet eh, eh, konden naar Bruna of de Kroeg, ja. hebben wij altijd faciliteerd via de Booking Latin Music. Okay. De heel of vanaf daar kan je het bestellen. Ja. Ja. www.bookinglatinmusic.com. Ja, klopt. Ja, nou, helemaal top zeg. Uh, mag ik jou vragen om nog één nummertje te spelen, misschien? Voordat ze eruit gaan, door het, het nieuws? Ik heb alleen eentje noemen, voorbereid. bereid. Oh, nou, nou, dat is helemaal top zeg. Ja. zou okay. Frans Bouwer of ja. zo? Daar gaan we Moeten mensen we hier. Doen. Moeten mensen nu ook 17,5 euro betalen? om Nou ja, dat hoeft niet hè. Nee, dit is allemaal heel gratis. Hè? Dit is allemaal gratis. Ja, Ja. Oké, okay, we gaan eruit met muziek van uh, Gorgen En bedankt voor het luisteren Ja, muchas gracias, muchas gracias. En een fijne dag Dat is hoor. ook het nummer van uh, Miguel Matamoros En de, de, die nummer heet Oye el cha-cha Oh die ja. Allemaal Este año yo gozar Con mi negra caravali, que invita al negro Narciso Que viene de Mayari. Y este jaar va a gozar con mi negra cara balli que invita al negro narciso que viene de Mayar y trae en su mano un güiro cha cha cacha, cacha cacha con cinta de tu de amaral bonito va a lucir qué sabroso va a sonar qué bonito va a lucir qué sabroso va a sonar Y mi amo no dice na sanfo, porque juntos bailemo aquí Y le amara el negro lacito, pa que no se pueda ir Y mi amo no dice na, porque juntos bailemo aquí Y le amara el negro lacito, pa que no se pueda ir Y trae en su mano un güiro cha cha, cha, -cha, -cha Con cinta de to color y amarao ¡Qué bonito va a lucir, ¡Qué sabroso va a sonar Que bonito va a lucir, que sabroso va a sonar Oye el cha cha, para bailar Oye el cha, -cha para a good thing to Oye a cha cha, para bailar Oye el cha cha Oh. Allemaal! Lekker, ja, een heerlijke muziek. Applaus. Ja, applaus. Absoluut. We ja, gaan ja, allemaal morgenmiddag om nog meer te luisteren van deze prachtige muziek. Uh, nou, ik wil iedereen nog één keer hartelijk danken voor het luisteren. Van Goedemorgen zon. Volgende nou, ja, week bedankt, zijn we er.